Maar volgens de onderzoeker is de uitwerking dat een groeiend aantal huurderscontracten heeft die steeds met maximaal twee jaar worden verlengd. Minister Grapperhaus vindt het beschamend hoe naoorlogse Nederlandse regeringen zijn omgegaan met het bombardement van Nijmegen in februari 1944. Het zei hij bij de herdenking van het vergistbombardement. Amerikanen vielen per ongeluk de Nederlandse stad aan in plaats van een Duitse, waarschijnlijk door slecht zicht. 800 mensen kwamen om het leven. Na de oorlog zeiden opeenvolgende regeringen bijna niets over het bombardement... waarschijnlijk om Amerikanen niet voor het hoofd te stoten. Volgens minister Grapperhaus is hier, hierdoor het leed van talloze slachtoffers... en nabestaanden miskend en vergeten. Opnieuw heeft het Syrische leger in de provincie Idlib... een Turkse militair gedood, de 16e deze maand. Het zou dit keer gaan om een tankmonteur die omkwam bij een bomaanslag... Idlib is het enige gebied in Syrië dat nog in handen is van rebellen... die worden gesteund door Turkije. In nog eens tientallen 737 MAX-toestellen... is afvalmateriaal gevonden in brandstoftanks, meldt persbureau Reuters. Woensdag zei vliegtuigbouwer Boeing... ook al dat er bouwafval in toestellen was achtergelaten door werknemers. Het is de zoveelste tegenslag met de 737 MAX. Alle toestellen staan na twee fatale crashes al bijna een jaar aan de grond. Het weer bewolkt en toe regen bij een graad of 10. Vanavond en vannacht wat minder wind. Het komt niet verder af dan zo'n 6 graden. Morgen opnieuw grijs en erg nat. Vooral in de zuidelijke provincies dan ook veel wind met opnieuw een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM-Stjecksen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Wat een goed idee. dwk media voor productpresentaties, bedrijfssoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl. dwk media.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 is die man. Nou, hier staat hij hoor, in de studio. Aan de tolweg Tina. Op je 106.9, 104.5 op de kabel. Ondergetekende Fred Hij hey, hier bij ZFM Entertainment. Vier tot de klokjes van 7 uur. En ja, naast mij ja, zit ook nog Patrick. Ja, je, je, je, je microfoon staat niet aan. Oh. Nu wel. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Daar zijn we weer. Ja, gezellig. Ja, we gaan we gaan eventjes naar Kroatië. Oh, heerlijk. Heerlijke muziek, De zonnetje, heerlijk. Oh, oh. het woord voor uh, Engel. Engel, ah, Engel ja. ja. Oké, okay, dit is het, moet lekker. Ja, lekkere zomersklanken van uh, Vlado, Gorgieva. Heerlijk. Ja. ik kan niet wachten op ja. de zomer. Voor mij, mij mag hij weer beginnen. Maar zo ook deze. Ja, de, weet je trouwens de entertainment uh, voor je Dutch software, of niet? Uh, nee, nee, nee. nee. Nou, Wel slecht, maar nee, helaas. Nou, dan, niet. dan gaan we naar de, de, de nummer 5 uh, van uh, ja, februari nog. Dus, uh... Uit de entertainment for you, Dutch Top 5. En ja, nummer 5 is Leonardo. Ik zou om half zeven komen, maar de trein was leeg Ik heb geweld maar wat ik hoorde, jouw telefoon die zweeg Heb ik me zo in jou vergist? Je schreef, ik heb je zo gemist Ik hoop dat ik zo wakker word en dit maar heb gedroog Er staat in je brief Koffie, maar ik nam er al zoveel Een hond blijft staan en eet het broodje Wat ik met hem deel De laatste trein is in het zicht Ook doe mijn ogen even dicht Je roept mijn naam, ik kijk je aan Kom hier, blijf daar niet staan Er staat die vriend Ja, de nummer 5 dus van de Entertainers for You Dutch, top 5, Leonardo. En er staat in je brief, oftewel ja, de laatste trein van André Hazes. En uh, ja, we gaan uh, lekker verder met Jeroen van der Boom. Want daar had je het net al over. Ja, zeker. Ja, een heel mooi nummer. Een, een geweldig nummer. En ja, ik, uh, alleen de titel is wat minder. Ja, <laughs> ik, ik hoop dat het niet goed gaat. Maar, heel God. mooi. Het is een goede tekst. <laughs> we gaan hem draaien, oh. Jeroen van de Boom. Zei, ik blijf altijd bij je, leg je hart maar bij mij, want ik hou hem veilig. Voor mij was er niemand om ons heen, niemand die het had zoals wij. Onze liefde was een vrije vrouw en ik We drongen over jou en mij en Voor mij was er niemand om ons heen Niemand die het had zoals wij Onze liefde was een vrije fout Dat je spijt als je s'avonds alleen slaapt Je mij niet vergeet bij alles wat je meemaakt Wil dat je weet wat er nu door me heen gaat hey, hey, hey, hey. Ik hoop dat het niet goed gaat nee, nee, nee, nee, Dat je nee. mist hoe mijn arm om je heen slaat Dat je terugdenkt aan hoe ik je aanraak Ik ben er zo als je toch met me meegaat Maar tot die tijd dat het goed gaat. Nou, hier gaat het wel goed op, die 4.5 op de kabel. Ja, zeker. Ja, en met ons gaat het ook goed, gelukkig. Gelukkig wel. <laughs> maar dit nummer kan echt wel een uitlaatklep ja. zijn voor sommige mensen ja, die in deze situatie zitten. Ja, het is uh, inderdaad een, een pakkende tekst. En, ja, het gaat ja. echt over ergens over. Ja, heel inderdaad. Een heel mooie tekst. Ja, maar daar zijn we eigenlijk een beetje gewend van hem. He? Ja, hij maakt altijd van ja. uh, mooie nummers. Ja, dezelfde schrijver als Marco Pesato natuurlijk. Dus ja, en, en meerdere natuurlijk. En meerdere, he? zeker. Meneer Juwbank. En uh, ja, we gaan uh, lekker verder met uh, een, uh, een Hollandse plaat ook. En uh, laten we maar alleen van Arjan Koenen. ik daarna nou goed aan deed Als je zei dat je beter kon gaan Wat stelde het hem voor En was alles dan zo leeg Je gaf me slechts de tranen. Ik verdiende meer dan ik kreeg Soms is het beter om op Ach, dat stelde toch niets voor, want alles wat je zei, ha, ik had het heus wel door, s'nachts was ik alleen, het bed zo leeg en koud. Pak maar alleen en pak maar de boel. Ja, een lekker nummertje ook. Een lekker de ja. meeslepende Goede Goeie stem. Ja, nou ja ook mooi muziek. Uh, ja, we zijn alleen. Uh, uh, ja, feestnummers face, uh, face zijn we van hem gewend natuurlijk. Een keer het uh, feestje in de lucht. Ja. ja. <laughs> Dit dus is totaal heel wat anders natuurlijk. Ja, dat is een keer wat anders. Dat is ook, ja, een, ook een keer leuk. Hey, ik uh, ga lekker terug naar de jaren 80. Ja, dan uh, ja, gaat het uh, ver voor jouw tijd. Heel ver voor mijn tijd. <laughs> Zo oud ben ik nog niet. Dat doen we met uh, Gemma van Eck en hebben uh, het over Swing. Kijk, het uh, is nog een lekker plaatje. Het is zo. een lekker plaatje. Ja, ik ken ja. het nummer ook wel. Ja, ja het, is, het, is het is ook een uh, heel bekend nummer. Het is een bekend nummer, en inderdaad. Uh, volgens mij wordt het nog eens een keertje opnieuw uitgebracht. maar en, en, Alleen door iemand anders. Oké, okay, nou, dat ja. weet ik niet. Dat heb ik nog niet nou, gehoord. Dat, uh, ik, ik draai in ieder geval de originele van Germa uh, van Eck. Uh, originele is wel het beter, ja. ja, we gaan nog uh, proberen om uh, Boyle even uh, ja, zien te bereiken. Telefoon is, maar uh, ja, ik denk dat het heel druk is uh, vanwege... Uh, het zijn optredens, denk ik. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat ja, is, het huis het is natuurlijk, natuurlijk voor uh, natuurlijk. Ja, carnavalweekend, eigenlijk. Ja, de hele week. De hele week. Vijf ja. dagen lang gaan ze alleen maar uh, ja. Ja, met, nou. met drinken en zingen en feestvieren. Nou ja, ik. Gezelligheid. Sla van open. Ik, ik, <lacht> <slaap over. lacht> ik uh, ja, niet vijf dagen lang. Twee dagen kun ik lang zat. Zo is wel Ik ga even wel lekker in zijn een metaalplaatje draaien. Ja, dat, uh, yeah. dat is een beetje een lekkere, lekkere duim, zeg maar. Lekker beat, lekker beat, ging al. Blonde in a sundress, cocaine on her lips. She's is never Los Angeles. I'm not used to the lifestyle, not used to the rules. Don't know if she can handle it. So close and close to me by by side side side it's like and she said home it feels like home when i'm with you home it feels like home when i'm with you leave it all behind put your hand in mine home it feels like home when i'm with you like home oh, oh, oh, oh. Feels like home oh, oh, oh, oh. Spend time like a Rolex I'll order a car Take her where she hasn't been I said the code check, make out of the bar She bad, but she's innocent So come in close and stay by, by my side, side, side Believe me, baby, I know what it's like mm -hmm. And she said Home, it feels like home when I'm with you Home, it feels like home when I'm with you Like home when I'm with you. Feels like home. Aside. believe me baby i know what it's like uh, the truth is out here people are ruthless mm. we started drinking rum and talking through the night Ja, zo is het. Ja, toch? Jazeker. Hé, hey, uh, ja, jij, jij kwam net met uh, een nieuw nummer van, uh, van Doton. Ja, klopt. En uh, ja, ik zou zeggen, ja, uh, moedig hem zelf aan. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb net een nieuw nummertje aangevraagd. Uh, en uh, komt die Doton met Bleeding. Komt-ie. mistakes, just to fall back again. Is it all just too late? I know it's been long Missing your pretty face I'm too drunk, keep missing the days But all I have to say is I love you, I love you Even when you broke my heart I still want to, still want to Yes, it's all I ever do, but all I have to say is I love you, I love you, now I'm bleeding for the was hij dan dood dan en zijn laatste nieuwe single uh, Bleeding. En uh, ja, we gaan weer eventjes uh, wat, wat Nederlands draaien. En dat doen we met uh, ja, Armin van Buren, Davina Michel en uh, natuurlijk Marco Borsato. En uh, ja, kijk hoe het dansen. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfm voor alle informatie.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 Dat is dan Davide Michel, Armin van Buren, samen met Marco Borsato. Ja, een lekker nummer nog steeds. Ja hoor, Ja wel, niet wel, nog. Veel, wel veel gedraaid, dat sowieso. Jawel, maar dat ja. speelt niet, voorlopig. Nee, nog niet, nog niet. Dat komt vanzelf wel. Dat komt vanzelf inderdaad. Hey, uh, ja, we hebben ook een uh, nummer klaarstaan van de Raccoon. Ja. En uh, ja, een beetje vreemde tekst al. Als je het zo zou voorlezen, dat klinkt best, best apart, ja. Ja, het is al laat, toch? Toch? toch? komt die Raccoon. Wat een idee, wat een plan over man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan?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 op de schop op zoek naar een droom en ik zoek mee een me rot en ik het kwijt Het is al laat, toch? Toch? Ja, toch? ja dat valt nog dat wel mee. Het, uh, he. ja. We hebben nog een uur en kwartier. Ik dus, uh, wou net zeggen. En, nog lang uh, niet zo, laat. Nee, we gaan zo ook nog even bellen. Maar uh, ja, eerst gaan we gewoon eventjes uh, lekker luisteren naar uh, Xerxes Naseri En jij bent van mij. ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Verliefd zijn ken ik niet En nummers verzamelen was mijn ding Wist het zeker Er was geen vrouw die mijn spel kon spelen Een wereld op zijn kop Je liep voorbij, voelde mijn hart kloppen Afgelopen Mijn game is aan zijn eind gekomen Ik wil mijn liefde met je delen Geen spel meer, dat is verleden Alleen voor mij Ja maar alles jij bent voor mij Dit is niet voor even Met jou voor heel mijn leven Ja ik wil je alleen voor mij Ja maar alles jij bent voor mij Jij bent mijn alles Jij bent mijn alles Jij bent mijn alles Gevoel dat je me geeft Alsof ik nooit heb geleefd niet meer zonder Al mijn dromen zijn nu uitgekomen Gelukkig samen zijde Voor iemand zoals jij Je laat me vliegen Om naar de sterren En daar voorbij Ik wil mijn liefde met je delen Geen spel meer dat is verleden Want ik wil je alleen voor mij Ja maar alles jij bent voor mij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 Jij bent voor mij, dit is niet voor even, net jou voor heel mijn leven. Ja, ik wil je alleen voor mij. Ja, maar alles, jij bent voor mij. Ik wil mijn liefde met je delen. Geen spel meer dat is verleden. Want ik wil je alleen voor mij, ja, maar alles, jij bent voor mij. Zes is een serie, en jij bent van mij. Ken je hem? Nee, ik ken hem niet. Maar, maar het klinkt lekker. Ja, het is een heerlijk nummer. Ja. ja en uh, sowieso zo uh, ja, krijg je een beetje het zomerse gevoel erbij. Daarom. Dus, nee. Ja, heerlijk. Hey, um, ja, we hebben het er net al even, even gezit spieken op, uh, op internet natuurlijk. Uh, eh, André Hazes. En ja. die breuk met Bridget. En uh, uh, komt je met Monique. Samen en met Monique. En, uh, ja. Goede tijden en slechte tijden. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja. Ik, ik weet eigenlijk niet wat er van waar is. Maar uh, ja. ik weet niet of je zelf een beetje meegekregen uh, mee hebt. Maar in ieder geval, onze collega's van 538 die, uh, ja, die hebben Bridget Maasland ook uh, nog even aan de telefoon gehad. Ja. En daar begreep ik dus uit dat er eigenlijk ja, toch wel uh, vreselijke bedreigingen werden uit en dergelijke naar haar toe. Dus via de mail, via de post en noem maar op. Van Bridget naar Monique? Na, nee, nee, van ja, ja namen noemden ze niet. Maar oh, ja. Bridget kreeg in ieder geval een post met bedreigingen. Ah, dus, dus, oké. Okay. De ja. jaloerse Monique. Uh, ja, wie zal het zeggen? <laughs> ik, ik ga geen namen noemen. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar ja. maar we gaan in ieder geval even nummer drijven, André En uh, ja, heb ik jou wel echt gekend? Je kent het nummer of niet? Dit niet, ja. Ja, ja. zeker. Heerlijk. Ik weet, ik ben veranderd. Ben niet meer zoals vroeger. Is waarschijnlijk de tijd, die nam me mee. Ik verdwaalde in het leven net als jij. Ik heb steeds geprobeerd om alles van mezelf aan jou te geven, maar ik had steeds die twijfels. Of jij ook wel hetzelfde gaf aan mij Want nu dat onze wegen echt gaan scheiden van elkaar Vraag ik me soms wel af, hield jij van mij? Was dat wel waar? Waren jouw woorden er gemeend? Of speelde jij dat maar? Heb ik jou echt een keer Maar Heb ik jou echt gekend Was ik te snel aan jou gewend Heb ik het niet gezien Heb ik me alles maar verbeeld Heb ik jou echt gekend Vertrokken. Het huis dat is nu leeg, je hebt gekozen. Maar als ik denk aan jou, heb ik geen spijt. Voel ik me niet bedrogen. Want nu dat onze wegen echt gaan scheiden van elkaar. Vraag ik me soms wel af, hield jij van mij als dat wel waar jouw woorden echt gemeend of speelde jij dat maar? Heb ik jou echt verkeerd? Ben jij wel wie je bent? Was liefde dan niet echt? En was alles er maar gespeeld? Heb ik me alles maar verbeeld? Heb ik jou echt gekend? Heb ik ik jou echt gekend? gekend? André Hazus, junior. Ja, ja, hij is al eigenlijk een beetje volwassen, maar goed, ja. Ben je een beetje volwassen. Een beetje <laughs> volwassen. Hij heeft zijn dingen nog, hè? Ja, hij heeft zijn kuren nog, maar goed. Ja. <laughs> Ook zo, deze man, die ja, bouwke, die gaan we nu draaien. Oh. Ik, ik, ik weet niet, ken je die? Ja, ik heb wel eens wat van hem gehoord. Hij heeft uh, toen meegedaan met de talentenjoog op zoek naar Elvis. Ja, klopt. Ja, daar, uh, daar heeft hij dus uh, toen uh, ja, de prijs in het wacht gesleept, zeg maar. Hij heeft, uh, heeft de show gewonnen, zeg maar. Oké, okay, en is de, nou, daardoor is hij een beetje... Dus, ja, nou, ja, ja, nou ja, hij was al enig tijd... Uh, toch wel uh, onder de Nederlandse publiek... was hij toch wel uh, wat, wat bekend natuurlijk. Uh, hij heeft uh, natuurlijk ook uh, een album uitgebracht... en uh, diverse singles. En uh, uh, ja, ook uh, mooie ballads. Ja. En uh, ja... Door de televisiewereld komt die dan natuurlijk wel iets meer ja. voor de buitenwereld ook nog naar voren. Ja, dus uh, ja. Naast bekendheid is er nu meer gekomen door dat programma. Ja, denk ik. Ja, dat, dat weet ik wel zeker. Eigenlijk, ja. Ja. ja, in ieder geval, als, als ze nu zeggen van uh, Bouken, ja, die, die, die met het programma van Elvis mee deden, dan, dan weet iedereen het haast wel. Ja, zeker. We gaan in ieder geval een nummer van hem draaien. Niet de nieuwste, want de nieuwste die gaan we straks in twee uur draaien. Deze heet Shana na na. -na. I saw you the first time on that summer night There was a party going on While I watched you dancing in the moonlight A song I've never heard before Our shadows closer on the floor A song that made us dance And started a romance like never had before It goes. Na na na na, na na na I'm lying in my bed. Na na na na, na na na na. Still running through my head. I remember your face, bring me back to the place, and slow the music down. Na na na na. -na -na -na -na. That's why I'm singing her song I still remember I still remember I still remember our song I keep thinking about you, I still don't know why. What went wrong with us? We were so much in love And you're the only one I keep dreaming of I can't express my love for you Was it just too good to be true? I won't forget the dance that started a romance I sing this song for you It goes. Shana Heerlijk. Ja. Herken ja. je een uh, beetje een melodie wat, uh, waar die een beetje op gebaseerd is? De nieuwe? Of, uh, deze, nee deze. Oh. Deze die je net hoorde. Uh, ja, ik... Een ja, melodietje, ja, gedeeltelijk komt hier Een beetje van, uh, van het Songfestival. Ja, ja. shalali, ja, ja, ja. ja, Dan vind ik deze toch beter. Ja, wel hè. Dus ja. Iets ietsjes hoor. Ja, nou ja, ik, nou, ja iets. iets, heel, ja, iets heel, stuk, heel stuk iets ja. beter. Hey, uh, we, we gaan eventjes naar uh, Shaki. Die ken je ook wel, denk ik. En Shaki. Pitbull. Ja, Pitbull. Ja, voor ja. mij wel. En, en dat in combinatie met Do. Oh, jee. De Nederlandse zangeres, die ken je ook wel. Ja, die ken ik zeker. En ze hebben het over Habibi. Oh, uh, Bibi, oh. Red one. Mr. World Red. I may shock you. Ha, baby, I love you, I need you, Habibi. That was in dat je bij me wil I love you, I need you, Habibi. Senti amor a primera vista Libre como un canto sobre la brisa Esa sonrisa es la que me hace vivir Haces vivir Hoor wat je zegt en het voelt vertrouwd en Elis ben ik alleen maar met jou Nee, nee, dear, high, baby. Laat me zien dat je bent. Butter, bread and butter <laughs> Yeah, they'll try to toast me I'm married to the game But the game don't love me It'll leave me in a heartbeat That's why I'm cold-blooded When I say I love you I mean it deeply I can't see life without you Living with me And if you love someone I know you feel me When I say before they take you They gonna have to kill me Even when you're gone I'ma hunt you like a Chris Webber by time I'll find So to the sky comes crashing down World falls apart Till death do us part You my heart for sure Love you, I need you, Laat I love you, I need you, high Laat me I zien dat je bij me zijn. I I wil love you, I dat dus ik zou zeggen, ja, tot zometeen. Toch? Ja, tot ja. straks. Ja, tot straks. Nou, tot nu, Niels. Doei. bent Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.